Gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen, Genesis 14, het eerste en het tweede vers. Deze woorden en het geschieden in de dagen van Amraphel de koning van Siniar, en Arioch, de koning van Elazar, van Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tidial, de koning van de volken, dat zij oorlog voerden met Bera, koning van Sodom en met Beza, Birza, koning van Gomorra... Sinab, koning van Adama en Semeber, koning van Zebuim en de koning van Bela. Dat is Zoa. Gemeente, ik heb voor vanmorgen boven de preek gezet Abram op oorlogspad. Abram op oorlogspad. De tekst, als je de namen eraf laat, zou je kunnen samenvatten in deze woorden. En het geschieden in die dagen dat zij oorlog voerden. Het geschieden in die dagen dat zij oorlog voerden. En dan lijkt het wel alsof je het journaal bekijkt. Alsof je de krant leest. Maar dat is niet het geval, het is een bericht uit de Bijbel. Een bericht dat zo'n slordige 3700 jaar oud is. En dan lijkt het wel alsof er niets veranderd is. Want ook vandaag de dag wordt er nog ruzie gemaakt in datzelfde gebied. De Palestijnen hebben een aantal weken geleden een bloedige strijd om de macht uitgevochten. Hamas en Fatah. En die strijd die laat zich nog merken ook vandaag... Wie gisteren het journaal heeft bekeken, die weet dat nu de ambtenaren van de ene partij door de andere gewezen worden op het feit dat er andere vrije dagen in de week genomen moeten worden. En als dat niet gebeurt, nou dan krijg je vermindering van salaris. Een bloedige strijd is er uitgevochten en die strijd is nog lang niet voorbij. Ruzie, oorlog. Dat is aan de orde van de dag. Ook vandaag de dag worden er op andere plaatsen in deze wereld oorlogen uitgevochten. In Irak. We horen bijna dagelijks van bloedige aanslagen. En dat is ook het geval in Afghanistan. Deze week overleed weer een militair die gewond was door een zelfmoordaanslag. Verschillende Gewonden zijn het te betreuren en een aantal weken geleden was dat ook al het geval. En het schijnt nu dat de strijd zich wat gaat verplaatsen naar Pakistan vanwege de aanslagen, vanwege de slag om de Rode Moskee. Maar niet alleen daar is oorlog, ook in Soedan, in Ethiopië. Het zijn de bekende brandhaarden van deze wereld. En dan kun je maar één conclusie trekken, er is weinig veranderd. Er is weinig nieuws onder de zon. En het nieuws van vandaag, dat is oud nieuws. Weinig veranderd. En we horen ook vandaag de dag hoe de groten van deze aarde hun prestige proberen op te vijzelen door middel van een bloedbad. Wat dat betreft is de oorlog in Irak niet zo florissant verlopen. Je merkt aan de manier waarop er verteld wordt in ons teksthoofdstuk dat daar ook sprake is van strijd. Er wordt driftig heen en weer getrokken vanuit Elam, je zou kunnen zeggen dat is hetzelfde gebied, Iran, Irak, naar het zuiden, via de Jordaanvallei naar Egypte. En dan moet u weten: dat is de oude handelsroute van Perzië via het noorden van Syrië en via de Jordaanvallei naar Egypte. En dan voelt u wel aan: dit is ook net als tegenwoordig een strijd die aangegaan wordt vanwege economische belangen. Amerika heeft zich ingezet voor het golfgebied een aantal jaren geleden in Kuwait. En vandaag de dag in Irak vanwege grote economische belangen. En dan is er een parallel met ons gedeelte. Want Kedor Laomer, die wist dat vanuit zijn land grote hoeveelheden goederen via de nauwe pas in de Negev-woestijn naar Egypte vervoerd moesten worden. En vandaar dat hij de koningen daar in de buurt, de koningen van Sodom en Gomorra en al die plaatsjes meer, aan zijn macht had onderworpen. En nu deze lieden in opstand komen, nu acht hij de tijd gekomen om eens tot de orde te roepen. En hij gaat er met zijn leger naartoe. En u weet wat dat voor gevolgen heeft. Oorlog. Oorlog brengt veel verschrikkingen met zich mee. Volkeren worden onder de voet gelopen, mensen worden gevangen genomen, gedeporteerd. Er wordt buit gemaakt en dat alles omwille van de economische belangen. Daar in de Negev-voestijn waren enorme rotspartijen en aan de andere kant waren er de krijtrotsen, een nauwe kloof. Daar waren de karavanen een makkelijk doelwit. We luisteren inderdaad naar een overbekend verhaal. Maar de bedoeling van de schrijver is uiteindelijk om onze aandacht te vestigen op een van de lieden die meeloopt in de rij van gedeporteerden. Want Kedor Laomer was weliswaar eerst helemaal naar het zuiden getrokken. Naar Kades. Dat is een plaats die, die ook de Israëlieten op hun tocht door de woestijn hebben aangedaan. Kades Barnea, dat wil zeggen Kades in het zuiderland... Want daar waren ook lieden in opstand gekomen. En dan trekken ze terug, honderd kilometer terug... om de mensen in de buurt van Sodom en Gomorra tot de orde te roepen. En de slag die dan geleverd wordt en de strijd die dan volgt... betekent dat Lot krijgsgevangen wordt gemaakt. Hij moet mee in de lange rij van gedeporteerden. Dat staat er ook. Ook namen zij Lot mee... De zoon van Abraham's broer en zijn bezittingen. Want hij woonde in Sodom. Lot woonde in Sodom. Hé, hey, hoe kan dat? We weten uit Genesis 13 dat Lot samen met Abraham een keuze moest maken. Een keuze om te gaan wonen. In de buurt van Sodom. Want Abraham en Lot waren machtige herdersvorsten geworden. En ook alweer uit het oogpunt van economische belangen zijn ze uiteengegaan. gegaan. Er is ruzie gekomen. Abraham en Lot, ze hadden een grote kudden. En die kudden die moesten grazen in het land wat ze samen Doortrokken. Maar het gebied waar zijn kudden en die van oom Abraham weiden, konden niet voldoende in de behoefte van voedsel voorzien. En dan komt er eerst ruzie en onenigheid op de werkvloer, tussen de herders van Abraham aan de ene kant en de herders van Lot aan de andere kant. En gelukkig zijn de beide leiders zo verstandig om het niet te laten escaleren. Er moet een beslissing genomen worden. En dan zien we Abraham en Lot op een, op een heuvel staan en dan maakt Lot de keuze voor Sodom. Hij vindt dat gebied aantrekkelijker. Sodom, toen nog in de laagvlakte van de Jordaan. En de Jordaan, die voert water aan. En we voelen allemaal wel aan dat dat gebied natuurlijk groener was als de kale bergen in de buurt van Beersheba. Dat is een rotsachtig gebied, dat is een bergachtig gebied. Daar groeit maar heel weinig gras en wat er groeit, dat is dor en droog. Maar Sodom, dat was door de aanvoer van water een vruchtbaar gebied. Veel aantrekkelijker dan dat droge gebied aan de andere kant, waar zoveel nomaden rond trokken. En we lezen het nog, dat, dat Lot in de buurt van Sodom gaat wonen. In de buurt van Lot was al rijk, maar in die laagvlakte was nog meer te verdienen. Er is denk ik heel wat rijkdom bijgekomen. En nu? Wat is er over van die rijkdom? Hij is alles in één keer kwijtgeraakt. Hij wordt nu zelf als een gevangene meegesleurd... ...naar het gebied van de koning Kedorlaomer. Hij wordt gedeporteerd als oorlogsbuit en al zijn bezittingen gaan mee. Dat is best een leerpunt voor ons. Lot heeft een bepaalde keuze gemaakt. Een keuze voor zijn woonplaats. En dat geldt ook voor ons vandaag als je kiest om op een bepaalde plaats te gaan wonen... ...dan geeft dat bepaalde risico's. Van Lot werd gezegd, wordt gezegd in de Bijbel... ...dat hij een rechtvaardig mens is. En wij kunnen ook menen dat we vanuit een degelijke traditie stammen... ...en dat we het wel volhouden in een omgeving waar God minder gediend wordt... ...althans voor het oog. Maar Lot... En wij vandaag merken dat de zuigkracht van zo'n omgeving enorm groot is. Want voor je het weet word je meegezogen in de maalstroom van egoïsme en van materialisme. En ik denk dat menige jongeren vandaag de dag komt te staan voor de keuze. Zal ik die baan nemen, ik heb een mooie opleiding, dan moet ik daar gaan wonen. In een gebied waar de kerkelijke gemeente misschien niet zo is als ik gewend was, maar toch. En dan zeg ik niet dat ieder gedreven wordt door materialisme en egoïsme. Maar de geschiedenis van Lot leert ons dat we uiterst voorzichtig moeten zijn. Lot heeft zich laten leiden door wat zijn ogen zagen. En dat zag er allemaal zo goed uit daar in de omgeving van Sodom. En dan merk je ook als je eerlijk bent, als je naar jezelf kijkt vandaag de dag dat wij onze tentpinnen ook een heel eind de bodem ingeslagen hebben. Dat speelt in het leven van mensen die een levende relatie met de Heere God mogen hebben net zo goed als in het leven van mensen die dat niet hebben. Dat speelt ook in het leven van mensen die de Heer Jezus hebben mogen leren. Kennen vaak een hele grote rol. Ook mensen die mogen weten van genade te leven ontkomen daar niet aan. U, jij en ik, wij ontkomen daar niet aan. Soms, soms zijn er aanwijzingen van de Heere God in ons leven als er tegenslag is, als er tegenwind is. Maar hoe vaak gaan we niet gewoon door op de eenmaal ingeslagen weg. En daar gaat Lot. Hij is, hij is niets anders dan de koningen van Sodom en Gomorra. En al die andere plaatsen die meedoen aan de strijd. Hij verschilt in niets van hen. Want je kunt rustig stellen dat deze lieden zich hebben laten leiden door de zucht naar meer geld en naar meer macht. En daarom willen ze niet langer schatting, belasting betalen aan Kedorlaomer. Lot en de inwoners van Sodom en Gomorra en die andere plaatsen verschillen in niets van elkaar. En toch rechtvaardig. Een rechtvaardig man. Gemeente, wat blijft er over van, van het appel dat de Bijbel op ons doet... als ze zegt, en gij geheel anders. Gij geheel anders. Jullie anders. Wat is er voor verschil... Tussen mensen die alleen maar leven voor geld en goed. En veel christenen, ons. Wat is er voor verschil? Wat blijft er van over in de dagelijkse praktijk van het leven? Kunnen de mensen om ons heen merken aan ons dat we anders omgaan met, met onze naasten? Dat we anders omgaan met onze bezittingen? Dat we anders omgaan met onze muziek? Met ons geld? Of moeten we maar eerlijk toegeven? Wij vallen ook voor de geweldige uitstraling die eruit gaat van, van luxe en van weelde. We kopen waar we zin in hebben. We nemen het gewoon. En dan vraag je je af, wat is er overgebleven van de soberheid die christenen... Wel eer sierde. Oh ja, ik weet best dat er, dat er vaak smalend gedaan wordt over die Calvinistische zunigheid. Maar toch, wat is er over van de soberheid die ook de schrift voortstaat? Lot. Hij wordt weggevoerd. Einde verhaal. Triest. Maar het is niet anders. Nee. Nee, in ons tekstgedeelte gebeurt er iets opmerkelijks. En dan moeten we misschien eerst ons beeld van Abraham wel bijstellen. Want ik weet niet wat u voor idee hebt van Abraham. Veel mensen kijken niet vaak in dit hoofdstuk en, en ze slaan dat dan over. Het is niet zo bekend. En dus is het beeld van Abraham vaak heel eenzijdig. Abraham. De vader van alle gelovigen. En daar blijft het dan bij. Een herdersvorst. Een poos geleden stelde ik dezezelfde vraag. En toen antwoordde er iemand uit de gemeente. Nou, hij zat er warmpjes bij, denk ik. Maar niet alleen dat. Abraham straalt ook rust uit. Een bedaarde man. Hij is bovendien al bejaard. Hoge leeftijd heeft hij bereikt. En dan zie je hem stilletjes zitten in de schaduw van een of andere eik. Een terenbind wordt hij genoemd. Of in de schaduw van zijn Bedouinentent, Kalm en bedaard, dat zijn de trefwoorden voor Abraham. Misschien dut hij wel weg in de schaduw van zijn tent. Maar hier merken we dat Abraham in actie komt. Hier merken we dat hij de strijd aanbindt met zijn overheersers... Met de overheersers. En hij is degene die, die initiatief neemt voor een bevrijdingsactie van zijn neef Lot en van de koningen uit de buurt van Sodom en Gomorra. Hij komt met een, laten we het maar noemen met de woorden uit onze tijd, met een snelle interventiemacht in actie. Abraham. Abraham en Lot. In hoofdstuk 13, in Genesis 13, zijn ze uiteengegaan. Maar Abraham is zijn neef niet vergeten. Als hij hoort wat er gebeurd is, komt hij in actie. Abraham, Lot. Maar je moet verder denken. Je moet meer zien, meer bedenken achter deze beide namen. Als je nadenkt, dan, dan merk je dat Lot de vertegenwoordiger is van de goyim, van de volkeren die rondom Israël wonen. Immers later, dan zal uit de ongeoorloofde relatie tussen hem en zijn dochters. zullen er twee zonen geboren worden: Moab en Ammon. Abraham, Abraham redt Lot. Lot blijft enkel en alleen in leven omdat Abraham hem redt uit de handen van de vijand. Abraham, dat is Israël, de volkeren en Israël. En dan grijp ik nog maar een hoofdstuk terug, Genesis 12. Weet u het nog? In u zullen alle volken van de aarde gezegend worden. In u, in Abraham. Ja, dat strekt veel verder, daar kom ik straks nog op. Maar hier merk je het al. Abraham... Red Lot. Wat is er op dit moment nog te zien van, van de belofte van God aan Abraham? Wat is er te zien van nageslacht? Wat is er te zien van zijn bezittingen? Helemaal niets. Abraham heeft nog steeds geen eigen zoon. En bij de volkeren rondom... Worden kinderen geboren? Abraham is nog kinderloos, ondanks alle beloften en Sarah is onvruchtbaar. Bij Israël is het niet zo vanzelfsprekend, is het niet zo natuurlijk dat er een kind geboren wordt? Abraham wacht nog steeds op dat wonder en toch wordt hier al duidelijk, in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Abraham komt in actie. En we zien hem op zijn kameel springen of op zijn dromedaris, dat doet er niet toe. En met hem een legertje van 318 mensen. En dan zet hij de achtervolging in. 318 mensen. Dat is ook niet veel. Gideon moest het nog met een paar minder doen. 300 en dan merken we ook hier weer dat, dat God duidelijk laat merken dat, dat hij degene is die redt. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En straks zegt Melchizedek tegen Abraham: de Heere heeft het gedaan. Dat is hier aan de orde. Gods hulp is duidelijk. Maar Gods hulp sluit list niet uit. Want Abraham verdeelt zijn legertje in drie groepen. In drie. En van drie kanten valt hij in de nacht het leger van Kedorlaomer aan. De vader van alle gelovigen. Ja, maar hij kijkt niet werkeloos toe. En hij laat niet alles maar zoals het is. Geloof betekent ook... Dat je een ander niet in de ellende laat zitten. Geloof betekent ook dat je de handen uit de mouwen steekt. Dat je aan de slag gaat. Abraham had ook kunnen redeneren. Ja, nou ja, als het dan Gods wil is dat lot bevrijd wordt. Dan zal dat ook wel gebeuren. Maar Abraham wacht niet leidelijk af. Geloven en leidelijk afwachten zijn in tegenspraak met elkaar. Geloven is ook je verstand gebruiken. Geloven is ook werken. We hebben ons verstand en onze kracht immers van de Heere God gekregen. Abraham op oorlogspad. Had u misschien niet gedacht? Hadden jullie misschien niet gedacht? Ik ook niet. En dan merk je dat, dat strijd leveren in de Bijbel niet wordt uitgesloten. Sommige mensen zijn antimilitaristisch ingesteld en ze wijzen dan op, op de Bijbel. Strijd leveren wordt in de Bijbel niet uitgesloten, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Laten we dat niet vergeten. Abraham gaat hier klaarblijkelijk in opdracht van de Heere God op pad. Hij wordt straks gezegend door Melchizedek, dat zegt ons ook wat. Maar toch, toch, gemeente, denk ik dat we niet al te snel conclusies moeten trekken uit deze geschiedenis. Ik denk ook dat we voorzichtig moeten zijn met, met kreten als: Dit is een gerechtvaardigde oorlog. We moeten voorzichtig zijn met woorden als God wil het. De kruistochten zijn bepaald geen schoolvoorbeeld daarvan. En ik krijg wat dat betreft persoonlijk ook steeds meer twijfels als het gaat om de oorlog in Irak. We kunnen God niet zomaar voor ons karretje spannen. We kunnen God niet zomaar voor onze mening, voor onze gevoelens of voor onze belangen opeisen... Dat zou wel eens radicaal verkeerd af kunnen lopen. Niettemin. Abraham, Abraham en zijn bondgenoten behalen hier de overwinning. En, en wat ook veelzeggend is, Abraham wil niets van buiten weten. Zijn strijders, zijn soldaten, die mogen wat nemen van de buiten. Ze hebben immers strijd geleverd. Teerkost voor onderweg, zegt Abraham. En zijn bondgenoten die, die mogen ook wat van de buit nemen. Maar hij zelf wil zeer beslist niets hebben. En hij zweert voor de Heere God. Ik wil niet rijk gemaakt worden door een ander. Het geloof maakt Abraham bescheiden. Aardse zegeningen die wil hij ontvangen van de Heere God. En te midden van al dat strijdgeweld is er dan ineens die ontmoeting met Melchizedek? Een van de kerkenraadsleden in, in Voorthuizen zei na afloop van deze preek... het lijkt wel alsof die man ineens uit de lucht komt vallen. Natuurlijk lezen we er zo nu en dan wel over in de Bijbel. Maar waar komt die vandaan? Nou... Is het nou zo dat hij geen vader en moeder heeft, zoals in Hebreeën staat? Zonder vader, zonder moeder? Nee, natuurlijk niet. Hij heeft wel een vader en een moeder gehad. Zonder geslachtsrekening. Ja, dat wil zeggen dat hij binnen Israël geen familie heeft. En dat we niet weten waar hij vandaan komt. Een vreemde eend in de bijt, zou je kunnen zeggen. Maar wel een belangrijke figuur. Koning van de gerechtigheid. Dat betekent zijn naam Melchi, Tzedek, Tzadik. Dat is rechtvaardig, Melchi, koning. En hij is koning van Salem. Jerushalaim, een andere naam voor Jeruzalem, stad van de vrede. En weet u wat erbij staat? Hij is priester van de Allerhoogste God. Dat hadden we ook niet gedacht. Onverwacht gaat Abraham op oorlogspad. Onverwacht is hier te midden van een gebied waarvan wij denken dat niemand God dient. Een vertegenwoordiger van God, een vertegenwoordiger van God. Er is iemand die de Heere dient. Gemeente, soms denken wij dat er niet veel meer over is van Gods kerk op aarde. Maar hier blijkt zonneklaar dat er veel meer mensen zijn die God dienen dan wij in onze beperktheid soms denken. Ineens staat Melchizedek daar voor Abraham. En waarom? Nou in de Bijbel is hij het beeld van de Heer Jezus Christus. We zullen zo dadelijk na de preek psalm 110 zingen. En psalm 110 zegt het immers. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat hebben we in de Hebreeënbrief ook gelezen. Zonder geslachtsrekening. Ja, zonder, zonder voorgeslacht binnen Israël. Maar toch... Priester in der eeuwigheid. En weet u wie er ook werkelijk priester is? Ook tot in eeuwigheid. Dat is de Heer Jezus Christus. Melchizedek. Koning en priester. Priester en koning. Wat doet een koning? Wel, die beschermt je. Zo'n koning onderhoudt je. Hij zorgt ervoor dat zijn onderdanen brood hebben om te eten. En als priester zegent hij. Zo is het ook met de Heer Jezus Christus. Hij heeft zichzelf als priester opgeofferd om u, jou en mij te redden. En hij wil ons de hemelse gerechtigheid schenken. De Heer Jezus Christus, hij spreekt vrij van de straf. En hij is de koning van de vrede. En te midden, te midden van het strijdtoneel van, van aardse oorlog en ruzie komt daar ineens Melchizedek en hij zegent Abram. En dan zijn ze in de buurt van Jeruzalem in het Koningsdal. Zo lezen we het in onze tekst. En dan verschijnt daar ook de koning van Sodom. Wij dachten dat hij omgekomen was in de zoutputten of in de, in de asfaltgroeven. Sommige uitleggers zeggen, daar heeft hij zich verstopt, zo kun je het ook vertalen. Anderen zeggen, dit is een opvolger. Maar deze mensen brengen allemaal Melchizedek de eer. En Melchizedek, de koning van Jeruzalem, die zegent Abraham. De meerdere staat er, zegent de mindere. De vertegenwoordiger van God op aarde bemoedigt Abraham, zegent Abraham. En dat heeft hij nodig. Want er is zoveel twijfel in zijn hart. Waar is zijn nageslacht? Waar is zijn land? Zelfs Abraham heeft die zegen nodig. Steeds opnieuw weer. Een bemoediging in de strijd van het leven. Gemeente, dat zegt ons iets voor ons vandaag. Wij, u, jij en ik. We hebben de zegen van God iedere keer weer nodig. We hebben iedere keer weer nodig dat ons de Heer Jezus Christus gepredikt wordt. We hebben de Heer Jezus Christus iedere keer weer nodig. Elke dag van ons leven. Maar als je gezegend bent, als u zich gezegend mag weten, door de Heer Jezus Christus, dan heeft dat ook consequenties voor de dienst van God. Let u maar eens op. Let u maar eens op wat Abraham hier doet. Zelf hoeft hij niets van de buit. Maar hij geeft wel 10% van alles wat hij heeft buitgemaakt aan Melchizede. Ja, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Dat was gebruikelijk als het gaat om, om de Levieten, om de priesters. Die mochten van hun eigen broeders, van hun eigen volk. De tienden vragen. Maar zie dan hier eens: Iemand die niet zijn wortels heeft in de Israël, die wordt door Abraham gezegend met de tienden van de buit. Dat brengt ons bij een andere vraag. Wat hebt u over, wat heb jij over voor de dienst aan de Heere God? Te midden van alle welvaart die wij mogen genieten. Wat is de dienst van God, uw waard, heel concreet? En dan moeten we wel beseffen dat, dat wat wij de Heere geven, dat dat alleen maar teruggeven is van wat hij ons eerst gaf. Kent u deze vrede koning, de Heer Jezus Christus? Heeft hij vrede in uw hart gemaakt? Wat is dat een belangrijke vraag? En daarom kijken we nog eenmaal kort terug op deze geschiedenis. Wat kunnen we leren uit deze geschiedenis voor ons dagelijks leven? Waar laten we ons door leiden? Door onze ogen? Laten we ons leiden door wilde, door luxe? Of laten we ons leiden door wat de Heere God ons zegt? Laten we ons door Hem leiden? Het tweede, wat we ons ook best eens af mogen vragen, oorlog. Strijd, is dat gerechtvaardigd? En het derde, naar mijn smaak, het allerbelangrijkste in dit gedeelte is, dat de Heer Jezus Christus naar ons toekomt. In dit verhaal, in het Oude Testament. In de figuur van Melchizedek, priesterkoning. De vraag, laten wij ons door de Heer Jezus als de priester dienen? En is hij koning in ons leven, dan heeft dat consequenties voor ons dagelijks leven. Geven we hem dan de eer die hem toekomt en geven we hem de tienden. Omdat we de dienst aan God belangrijk vinden. Melchizedek, koning van de rechtvaardigheid, koning van Jeruzalem, koning van de vrede. Jezus Christus, hij is voor ons naar deze aarde gekomen om de gerechtigheid te brengen. Om de vrede te brengen tussen God en ons. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 110, het vierde en het vijfde vers. Ik weet niet hoe het u hier gaat, maar die wordt niet zo dikwijls gezongen. Daarom is het denk ik goed dat we eerst goed naar de organist luisteren. U heeft de Heer, wie het nooit berouwd, gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren. Dat eeuwig duurt naar Melchizedek's wijs. We zingen uit psalm 110 het vierde en ook het vijfde vers.